8 uur. Dit is Radio 1 met Lara Rensen en Marcel Oosten. Goedemorgen. Straks in het NOS Radio 1-journaal hoort u hoe pijnlijk de scheuring in Roemont is voor de VVD. En Prinsjesdag bezuinigen in Den Haag en bezuinigen aan de keukentafel. Want blijkt, we doen dat massaal. Lijkt uit een enquête van de NOS. De details daarvan hoort u al in het NOS-journaal. Is door Ruim 80% van de Nederlanders denkt dat het regeringsbeleid de crisis erger maakt. Blijkt uit een peiling van Ipsos in opdracht van de NOS naar aanleiding van Prinsjesdag. SP- en PVV-kiezers zijn het negatiefst. Maar ook onder de aanhangers van VVD en PVDA denken de meeste mensen dat het kabinetsbeleid averechts werkt. 17% van alle kiezers denkt dat de regering de crisis kan oplossen. Uitspraken van premier Rutte dat het de goede kant op gaat met de economie... worden door 9% van de kiezers als geloofwaardig betiteld. Ruim twee derde van de Nederlanders bezuinigt sinds een paar maanden... actief op kleding, vakanties en uit eten gaan. Op de auto, sport of de mobiele telefoon wordt weinig bezuinigd. Ook dat blijkt uit het onderzoek van Ipsos. De helft van de Nederlanders zegt nog goed te kunnen rondkomen. 40% kan net rondkomen en 4% kan dat beslist niet. Zometeen meer details van verslaggever Joost Vullings. Voor het eerst zal koning Willem-Alexander vanmiddag de troonrede voorlezen. De beleidsplannen van het kabinet voor komend jaar. Veel nieuws zal er niet in staan. De meeste plannen lekten de afgelopen dagen al uit. Alle Prinsjesdag-activiteiten zijn vanaf vanmiddag half één bij de NOS te volgen. Op radio, televisie en internet.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 Daarna kan het worden weggevoerd om uiteindelijk te worden gesloopt. Januari 2012 liep de Costa Concordia op de rotsen... toen hij te dicht bij het eilandje Giglio voer voor de kust van Toscane. Bij die ramp kwamen 32 mensen om het leven. De oud-reservist die gisteren een bloedbad aanrichtte... op een marinebasis in de Amerikaanse hoofdstad Washington... was bekend bij de politie. Zo werd hij in 2010 opgepakt voor illegaal gebruik van een vuurwapen. De 34-jarige Aaron Alexis diende als reservist bij de marine en werkte daarna als burger op de basis in Washington. Correspondent Ryan Hermelijn. We weten dat hij zijn eigen identiteitskaart gebruikte om het terrein op te komen. Op de een of andere manier heeft hij een aantal, is het hem gelukt om met een aantal vuurwapens langs de beveiliging te komen. Nou, toen hij eenmaal in een van die gebouwen zat haalde hij ineens zijn semi-automatisch geweer te en begon hij uh, in het wilde weg te schieten. Onduidelijk is waarom Alexis gisteren het vuur opende op de basis. Er vielen dertien doden, onder wie ook de schutter zelf. De politie in Den Bosch heeft een man gearresteerd voor een steekpartij. Kort nadat beelden daarvan te zien waren geweest in een opsporingsprogramma van Omroep Brabant. Bij die steekpartij zondagavond raakte een man zwaar gewond. Het tonen van bewakingsbeelden was onlangs onderwerp van discussie... in verband met de schoppartij in januari in Eindhoven. De rechter gaf de daders lagere straffen... omdat hij vond dat hun privacy was geschonden door het tonen van beelden. De Mexicaanse badplaats Acapulco is door de tropische storm Manuel... volledig van de buitenwereld afgesloten. Honderdduizenden mensen, onder wie zo'n 40.000 toeristen... kunnen de stad niet uit. Alle uitgaande wegen zijn door overstromingen en aardverschuivingen geblokkeerd... Ook het vliegveld is vanwege ernstige wateroverlast gesloten. Mexico kreeg het afgelopen weekend in het oosten te maken met de orkaan Ingrid... en in het westen met de tropische storm Manuel. Door het hevige noodweer kwamen zeker 34 mensen om het leven. In meer dan 10 staten zijn overstromingen en aardverschuivingen gemeld. Het weer de dag begint zonnig met een enkele bui. Later vandaag meer bewolking en regen, vooral in het zuiden. 13 graden wordt het. Na vandaag knapt het weer geleidelijk op, wordt het minder wisselvallig en iets warmer. En wat zie jij op de weg? Kees kwaks. Dat we een incidentrijke kwartiertje achter de rug hebben. Oh. Um, de A1 richting Amsterdam, tussen Naarden en Muiden, een kopstaartbotsing bij Muiden-Oost. Alles is van de weg. De rijbaan is vrij, staat op wel 5 kilometer file. Maar daarachter is het behoorlijk vastgelopen op de A6. leden staat richting Muiden. Er staat tussen Almere Stad en knooppunt Muidenberg 10 kilometer. En een behoorlijk aan ongeluk op de A73, Maasbracht richting Nijmegen. Bij knooppunt Neerbos. Daar is de weg nu afgesloten. En dat blijft volgens Rijkswaterstaat tot half tien het geval. Verkeers zal voorlopig moeten gaan omrijden. Problemen ook voor het verkeer in Antwerpen. Er is een ongeluk gebeurd op de Ringweg bij Antwerpen... bij Merksum richting Gent. Er zijn twee rijstroken dicht en er staat een lange file achter. Wie onderweg is vanuit Nederland naar Antwerpen... kan dat voorlopig beter doen via Roosendaal en Bergen-op-Zoom. Ruim twee derde van de Nederlanders houdt de hand op de knip... is de afgelopen maanden aan het bezuinigen geslagen. Hoort u zo meer over in het Radio 1 Journaal.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 Ja, want zeggen dat je goedkoop bent is één, maar het ook durven garanderen is wat anders. Hallo, laagste prijsgarantie. Maak uw medewerkers deze Kerst eens echt blij. Kijk op www.cadeobon.nl. Het NOS Radio 1 Journal. Lara Rensen en Marcel Oosten. De scheuring bij de VVD in Roermond is definitief. Het grondrecht om niemand zijn kandidaat te stellen bij de verkiezingen... dat mag je toch niemand afnemen. Politiek verslaggever Wilma Borgman vertelt zo... hoe het verder moet met de liberalen in Roermond en de rest van de VVD. Ja, het betreft wel een beetje de stemming voor die partij op Prinsjesdag... maar ach, die stemming is toch al niet op de op op best... De regering wil het gaan doen, maar we doen het zelf al massaal bezuinigen. En dat is natuurlijk niet al te best voor het herstel van de economie. Blijkt allemaal vandaag op Prinsjesdag uit een enquête van de NOS. In opdracht van de NOS. Ruim twee derde van de Nederlanders is namelijk de afgelopen maanden... gaan bezuinigen op kleding, vakanties en uit eten gaan. En veel vertrouwen in de optimistische boodschap van Rutte en Samson is er niet... Dan is de toon wel gezet, kan je stellen. Joost Vullings in Den Haag. Um, dat is uh, maar weinig vertrouwen in het kabinet ja. als ik het zo nalees. Dat, dat, dat klopt. Op zich kan je natuurlijk ook wel zien aan de politieke peilingen... dat er eh, weinig vertrouwen ook is in de VVD en de Partij van de Arbeid. Maar dat het zo erg zou zijn, dat had ik eigenlijk niet verwacht. Dus 80% van de Nederlanders denkt eh, dat ja, het kabinetsbeleid de crisis verergert. En dat is bij de regeringspartijen ook gewoon verschrikkelijk hoog. Bij de Partij van de Arbeid 89% en ook bij de VVD 70%. Dus ja, wat dat betreft is het vertrouwen wel heel erg laag. En ik, ik zat gisteren bijvoorbeeld ook eh, Standpunt NL te luisteren... en daar ging het over de, de CPB-cijfers. En daar merkte ik zelfs dat de meeste inbellers niet eens vertrouwden op het CPB-cijfer dat de economie volgend jaar weer gaat groeien. Dus wat dat betreft eh, zit het eh, wantrouwen of het vertrouwen is inderdaad verschrikkelijk laag. Maar goed, dat heeft het Centraal Planbureau ook zelf gezegd, want volgend jaar gaat de economie volgens het Centraal Planbureau groeien. Maar dat komt door de export, dat komt doordat het bedrijfsleven gaat investeren en dat komt niet door de consumenten, want wij gaan volgend jaar weer minder uitgeven dan dit jaar. Ja, maar waar, waar vertrouwen we dan nog wel op, Joost. Waar kijken we nog wel naar? Nou, het, het teken voor de meeste mensen om te zeggen van oké, okay, nu krijg ik weer vertrouwen in de economie dat het beter gaat, is toch het moment waarop de werkloosheid gaat dalen. Ah. Dat gaat volgend jaar niet gebeuren, heeft het CPB gezegd. Een andere indicator is een opleving van de huizenmarkt. Nou, nu gaat volgend jaar de huizenmarkt stabiliseren, dus dat zou dan een eerste teken kunnen zijn. En het moment waarop mensen zeggen van oké, okay, maar nu heb ik naast vertrouwen in de economie ook het gevoel van ik ga weer uitgeven, ik ga weer dingen aanschaffen, dan is lastenverlichting echt de nummer één. Het idee gewoon van meer geld in je portemonnee krijgen en bijvoorbeeld hogere cao-lonen, dat is ook een teken waarop mensen denken van kijk, nu gaat het niet alleen beter met de economie, maar ook beter met mezelf. En ga ik weer wat spenderen. Mm. Nou, wij gaan naar het politieke toneel van vandaag. Vanuit dit onderzoek. Uh, Joost, waar ga jij bijzonder op letten? Ja, normaal is, is Prinsjesdag eigenlijk de dag van het, van, van het kabinet. Hè. Ze presenteren hun plannen en, en dat is eigenlijk hun, hun feestdag. En dan de dag daarna beginnen de, normaal gesproken de algemene beschouwingen. Die zijn nu pas volgende week. En dan is het meer het podium voor de oppositie. Maar ik ga vandaag toch wel heel erg op de oppositie letten. Uh, want waar normaal gesproken een kabinet de plannen ja, presenteert... weet je dat er wel een meerderheid voor is in, in beide parlementen. Nou, dat heeft dit kabinet niet. Dus de reacties van ja, de oppositie zijn dit jaar toch wel bijzonder interessant. Eén natuurlijk ze zullen ongetwijfeld veel kritiek hebben. Ze zullen zeggen, die plannen steun ik niet. Maar uiteindelijk zijn er toch veel partijen... denk aan CDA, D66, GroenLinks... waar het toch wel goed is om heel goed op de woorden te letten... van waar zit de deur nou echt helemaal dicht? Waar ze zeggen, hoor je de deur op een kier staan? Mm -hmm. En waar hoor je zelfs nou ja, toezeggingen van... dat willen we wel gaan, gaan steunen? Dus wat dat betreft is het wel een, een andere Prinsjesdag dan normaal. Want de plannen die gepresenteerd worden... we weten niet of ze doorgaan... vanwege de, de minderheid in de Eerste Kamer. Ja, en de Sociale partij. Partners zijn er natuurlijk ook bij betrokken geraakt. Het kabinet heeft sociaal akkoord afgesloten met werkgevers, werknemers. Reacties van de heren Wintjes en Heerts, zijn die nog belangrijk? Ja, die zijn zeker belangrijk. Want je ziet bijvoorbeeld dat partijen als CDA en D66... onder bepaalde voorwaarden best bereid zijn het kabinet te steunen. Maar die voorwaarden gaan vaak in tegen het sociaal akkoord. Dus dan zit het kabinet aan klem. En vorige week hoorde ik Ton Heerts van de, van de FNV nog zeggen... Ja, als de ambtenaren op de nullijn belanden in de Prinsjesdagbegroting... dan zeg ik het sociaal akkoord op. Ja, uh, dan moeten we toch maar eens even afwachten... wat er precies staat in, dat, uh, in de begroting van vandaag. En wat Ton Heerts dan gaat doen. Dus kortom, uh, alle reacties die normaal gesproken... misschien wat plichtmatig zijn, zijn vandaag echt belangrijk. En wie weet komt het sociaal akkoord vandaag onder druk te staan. Nou, gaan we allemaal via onder meer jou horen, Joost Vullings... in Den Haag gaat dat allemaal volgen. Al die reacties die straks na de troonrede komen. En we blijven bij de politiek van landelijk naar lokaal en weer terug. Want de scheuring van de VVD in Roermond is definitief fractieleider, Dree Peters, richt een nieuwe partij op... en de meerderheid van de fractie gaat met hem mee. Ze gaan verder onder de naam Liberale Partij. En ook de man waar het allemaal om draaide, Jos van Rij, gaat mee. En hij reageerde in niet mis te verstaande woorden. Dit is uniek wat er is gebeurd. Ik had liever gehad dat de afgelopen vrijdag een beroep was... aan het openbaar ministerie om snel te handelen. Wel zorgvuldig natuurlijk maar niet op 19 oktober een aanval bij mijn thuis te doen... en dan niks meer te laten horen. Dat kan natuurlijk in dit land niet. Dat gebeurt in andere landen, maar niet in Nederland. Nee, maar het feit is nu wel dat er twee liberale partijen in Roermond bestaan... die heel erg op elkaar lijken. Daar zei hij het volgende over. De die weten precies dat de, de, de mensen die bij de VVD... en bij de liberale partij zijn... dat zijn mensen die hard werken voor de stad Roermond. Die hebben het de laatste 14 jaar laten zien. Die hebben er volste vertrouwen in. Wij gaan naar parlementair verslaggever Wilma Borgman. Nou Wilma, dit eindigt wel met een knal, hè? Nou ja, eindigen, dat kun je inderdaad wel denken, Lara, zo op het eerste gezicht. Zeven van de elf zittende fractieleden gaan naar die nieuwe partij. Vijftien kandidaten van de groslijst van 25. Dat lijkt inderdaad een flinke knal. Ze hebben daar in Roermond ook heel hard de deur dichtgemept naar hun... Nou ja, misschien moet je zeggen ex-partijleider Mark Rutte... want die zei vrijdag, je hoorde het Van Rij zeggen... dat Van Rij maar even niet op de groslijst moest. En daar waren ze nogal boos over geworden in Roermond... want ze vonden dat ongefundeerde opmerkingen. Hoezo mag Van Rij niet op de lijst? Hij is nog helemaal niet veroordeeld. Hij heeft dus gewoon het recht om op een kieslijst te gaan staan, zeiden ze in Roermond. En dus hebben ze daar een nieuwe partij opgericht. Gisteren stuurden ze een persverklaring rond en daar staat in... dat in die zusterpartij van de VVD niemand wordt veroordeeld tot het tegendeel bewezen is. Um, dat was natuurlijk ook weer een uithaal naar de landelijke VVD. Maar het moet nog blijken hoe hard deze nieuwe scheiding echt, echt is. Ja. Maar Wilma, was het dan zo raar van Rutte om te zeggen... dat Van Rijs zich beter ver diende te houden van politieke functies? Nou, eigenlijk wel. Want um, uh, ik denk dat hij daarmee aansloot bij een uh, gevoel in de VVD... dat natuurlijk wel aanwezig is. Want, want ik was vrijdagavond bijvoorbeeld uh, op een bijeenkomst in Zwolle... Uh, de voorzitter van de, van de plaatselijke VVD. Afdeling die zei daar dat er bij de gemeenteraadsverkiezingen duizend VVD-kandidaten zijn, waarvan er 999 integer zijn. Nou, die ene die uh, was niet in Drenthe, maar dat was natuurlijk van Rijen die hij daarmee bedoelde. Ze worstelen natuurlijk met dat um, uh, thema. Uh, maar mag ik nog even terug naar mei vorig jaar, uh, naar mei van dit jaar voor de vakantie? Toen was er een partijcongres van de VVD. Ze hebben daar een integriteitscode aangenomen. Misschien weet je dat nog wel, ja. um, omdat de partij worstelt met die kwestie. Maar die integriteitscode, dat, dat was eigenlijk op dat congres uh, werd die aangekondigd omdat er iets moest gebeuren en niemand iets beters wist te verzinnen dan uh, zo'n zo verklaring. Uh, er werd ook een commissie ingesteld. Maar tijdens datzelfde partijcongres werd er een motie besproken die eigenlijk zonder het te zeggen, precies sloeg op de situatie van nu... rondom Jos van Rij. Want uh, die motie stelde voor dat iemand die onderwerp is van onderzoek... maar even niet op enige kandidatenlijst uh, moest uh, komen te staan. Maar die motie werd toen nog, in mei, met grote meerderheid weggestemd. Want dat iemand onderzocht wordt door justitie... dat zegt nog helemaal niks, van de meeste VVD'ers. En het is wel heel opvallend dat de partijleider nu handelt... Uh, zoals die verworpen motie bepleitte. Ja, dat is inderdaad wel opmerkelijk, Wilma. We hoorden net van Joost dat het vertrouwen in dit kabinet niet groot is. In het kabinetsbeleid ook niet. En als het gaat om de premier, om zijn voorspellingen, al helemaal niet. Wat betekenen dit soort verhalen in algemene zin voor de VVD? Ja, dit levert natuurlijk alles bij elkaar geen vrij uh, beeld op. Uh, Rutte is beschadigd, zijn positie in de partij is toch al niet om over naar huis te schrijven, maar ook de partijvoorzitter heeft toch in deze kwestie een aantal keren een uh, uh, aantal opmerkingen vanuit de partij gekregen dat hij de zaak in mei veel te lang op zijn beloop heeft uh, gelaten, waardoor er dus op dat congres met kunst en vliegwerk uh, toch aandacht voor het thema moest komen. Uh, hij krijgt nu weer het verwijt, Ik ben kort als dat hij eerst voor van rij opkomt, donderdag nog hè, door uh, te zeggen dat het openbaar ministerie hier maar is moest opschieten, want uh, die zaak loopt al een jaar. Dat hoorde je van Rij net ook zeggen. Ze hebben 19 oktober een inval in zijn huis gedaan. En nu zijn we bijna een jaar later. En er ligt nog steeds geen uh, aanklacht tegen van Rij. Uh, dat vond uh, Korthals vrij, uh, donderdag nog een, uh, een opmerking waard. En daarna krijgt hij het verwijt dat hij van Rij eruit wil hebben. Uh, dan die afsplitsing in Roermond. Die is dan misschien wel tijdelijk, maar uh, die bevestigt wel het beeld... dat de partij absoluut geen raad weet met dit soort kwesties. Nee, dat is duidelijk. Wilma Borgman, dank je wel. De verkeersinformatie naar de ANWB. Kees Kwaks met regen en aanrijdingen. Precies, we koersen toch al uh, behoorlijk af op die 200 kilometer. Twee problemen in Nederland. De A1 richting Amsterdam. Tussen Blarikum en Muiden Oost staat 10 kilometer... Er staat een auto stil op de linkerrijstrook. rijstrook. Die linker rijstrook is dicht. Nou, die file slaat ook terug op de A6. ledenstad richting Muiden. Daar staat nu al 11 kilometer vanaf Almere Buitenwest... tot knooppunt Muidenberg. Verder een ongeluk bij Nijmegen op de A73... vanuit Maasbracht naar Nijmegen. Tussen Malden en Wiegen 8 kilometer. De rijbaan is dicht tussen Wiegen en knooppunt Neerbos. Rijkswaterstaat denkt dat dat de hele spits het geval zal zijn. Verkeer vanaf het zuiden om, kan omrijden naar Nijmegen. Dat kan dan via de regio Eindhoven verslaggevers, correspondenten, reportages en interviews. Dit is tot half tien het NOS Radio 1 journaal. Zo dadelijk schakelen we weer naar Den Haag. maar Robin Visser loopt daar de hele dag rond. Straks maar eens even kijken naar de veiligheidsmaatregelen daar in Den Haag. U hoort hem zo. We've had some fun sweet at our reps With you, je van Jue Lewis en de nieuws. Prinsjesdag 2013 politie en Veiligheidsdiensten proberen incidenten te voorkomen. Zoals bijvoorbeeld de aanslag tijdens Konillendag in Apeldoorn of het incident met de vaccinelichthouder tijdens Prinsjesdag 2010 een jaar geleden. De rijtour was nog maar net begonnen toen er iets tegen de gouden koets werd gegooid. Duidelijk te horen. Wat ik begrepen heb is hier iemand geweest die iets naar de Gouden Koets heeft gegooid. Uh, vermoedelijk een uh, vaccinelichthouder of zoiets. Het is inmiddels, uh, wordt het onderzocht. En de 29-jarige verdachte die we daarvoor aangehouden hebben... wordt op het ogenblik gehoord. We gaan naar uh, justitie-specialist van de NOS, Robert Bas. Robert, goedemorgen. Goedemorgen. Wat is het beleid van de politie? Hoe kunnen ze, willen ze zoiets voorkomen? Nou ja, tweeënhalf jaar geleden, na het incident met, äh, uh, in Apeldoorn, zijn ze een groot project begonnen. Het speciaal team is in, uh, in een actie gekomen om, zeg maar, alle solistische dreigers, of lone wolves, zoals ook worden genoemd, in kaart te brengen. Nou, daar hebben ze zo'n 300 mensen van in kaart gebracht. Dat zijn bijna allemaal mensen. Met een, zeg maar, een, een psychosociale uh, problematiek op het achtergrond. Een deel daarvan hebben ze holpen uh, richting de geestelijke gezondheidszorg. Die mensen, zeg maar, krijgen gewoon pillen, uh, zijn geen dreiging meer. Een groepje van een, nou ja, tussen de 10 en 20 wordt gezien als een heel groot risico. En daar, nou ja, daar zitten ze echt uh, letterlijk bovenop deze dagen. Mm, wat betekent dat, Robert, uh, dat ze er bovenop zitten? Volgen ze deze mensen dag en nacht? Nou ja, een aantal van deze mensen heeft gisteren een huisbezoek gekregen van de politie. Te horen gekregen van: u bent niet welkom in Den Haag. En in een aantal gevallen zullen ze voor de deur staan. En het is ook wel vaker voorgekomen bij dit soort mensen. Dat ze tijdens het evenement politie-mensen in huis komen zitten. Om uit te voorkomen dat deze mensen afreizen. Om een evenement te kunnen te gaan verstoren, zeg maar. Ja, dus de vaccinelichtjeshouders, gooier, die zit thuis. Daar kunnen we wel van uitgaan. Nou, ik denk dat ze daar wel inderdaad letterlijk bovenop zitten om te voorkomen dat hij naar Den Haag afreist. Maar hij is niet de enige. Het nee. zijn er nou ja tussen de tien en de twintig. Ja, en dat is maar de vraag natuurlijk van of dat ook allemaal gaat lukken. Want je zag maar, Casté, dat was de man die in Apeldoorn met die auto inreed. Die was niet in zicht. Er is, er is altijd een risico, Daarvoor zal ook vandaag bijvoorbeeld langs de route... heel veel agenten in burger staan met fotoboekjes... met mensen die zij zien als een potentieel risico. Um, uh, agenten die je niet herkent als agenten die gewoon een hoedje op hebben... die met een verlachtje gestaan, maar die niet op het moment dat de koets voorbij rijdt... naar de koets kijken, maar naar het publiek van kunnen we wat verwachten. Het is al een vergaande aanpak, hè Robert. Uh, mag de politie, mag justitie dit zomaar? Want het gaat om mensen die in feite, als ik het goed begrijp... nog niet zoveel gedaan hebben, behalve zich misschien wat typisch geuit... Ja, nou, dat is natuurlijk, de, de vraag. De, de politie en de overheid gaan heel erg ver in dit geval. Uh, we hebben dat gezien met de inhuldiging in Amsterdam. Dat mensen uh, een soort verbod hadden om op de dam te komen, terwijl ze nog niets hadden gedaan. Dat heeft toegeleid ook in de arrestatie van verkeerd iemand. Iemand die alleen maar een bord omhoog hield, en daarvoor, zeg maar, uh, werd aangehouden. Um, dat is een probleem, maar ik heb het idee dat ze bij de politie en bij de overheid denken van, ja, weet je, dat risico nemen we maar. Als we dan iemand aanhouden, dan hebben we in ieder geval een probleem geëlimineerd. Uh, dan bieden we excuses aan, bosje bloemen, maar in ieder geval een, een verstoring zoals we bijvoorbeeld uh, drie jaar geleden zagen met Prinsjesdag, dat hebben we dan kunnen, vo kunnen voorkomen. Het is niet goed geregeld, niet wettelijk goed geregeld en heel duidelijk de overheid zoekt ook de grenzen van wat, wat mogelijk is op. Ja, en dan Prinsjesdag, ja het is natuurlijk historie, geschiedenis, traditie, misschien een beetje folklore. Trekt dat dan echt mensen aan die kwaad willen? Ja, nou veel camera's zijn er natuurlijk. Er zijn heel veel journalisten. Maar ook de koninklijke familie heeft, als het gaat om complottendenkens. Wat heel veel van deze mensen denken in complotten. Hè. Het feit dat er nu uh, achter jouw mij rug om wordt gewerkt aan een wereldregering, dat er chemicaliën worden verspreid in ons eten en drinken en in de lucht om ons zeg maar niet weerbaar te maken. Uh, die mensen geloven ook allemaal vaak dat het koninklijk huis, de koninklijke familie daar een rol in speelt. En daarom is de koninklijke familie altijd wel. Een belangrijke target, een belangrijk doel van dit soort mensen. Robert Bas over de veiligheidsmaatregelen en het beleid vandaag. Dank je, Robert. En Den Haag maakt zich natuurlijk op voor Prinsjesdag vandaag. Maar Colin Visser die staat voor Paleis Noordeinde. Er is zojuist een hele grote vrachtwagen hier voor het paleis langs gereden en die strooide. Ik dacht eerst, het zal toch geen zout zijn, maar dat is natuurlijk zand. Zand voor de paarden. He? Hebben ze ook wat op Prinsjesdag. Dat is gewoon zand, hè, dames? Dat wist u? Sorry. Wat is zand? Dat, wat daar ja, ja, allemaal ligt. Paarden, hè? Ja, paarden, Ja, U heeft er verstand van? Uh, nou, sinds gisteren eigenlijk wel. Want wij zijn al bij de oefening van de cavalerie geweest. Ah, dus sinds hoe was gisteren dat? geweldig. Ja? Echt een aanrader. Wij waren er nog nooit geweest. Het is, uh, ja, fantastisch. Zeg, en waar komen jullie vandaan? Wij komen uit... Uh, we komen uit Elvenhout. Oh, <laughs> en mijn beknop zo. Jullie zien er prachtig uit, helemaal oranje en heel leuk. Jullie hebben allebei een koffertje mee. Waar ook echt gewoon heel mooi met goudverf op staat, derde dinsdag in september. Ja, dat hebben jullie dat zelf gemaakt, die koffertjes? Nee, nee, nee. Dat is uh, ooit door de farmacie uitgereikt. Uh, oh. uh, nou, dan nou misschien... ik zou daar maar niet te veel over dat hebben dan. Nee, daarom. Dat is ook, <laughs> dat is ook Zijn jullie reden. van de farmacie dan? Nee, we zijn zeker. Of zit er nou wat anders in die koffie? Wat zit er nou we in? Zitten. We willen. Ja, doen ze open? Ja. Of is het nog geheim? Nee, bij ons is niks geheim. Wij zijn één open boek en uh, oh. ja, eigenlijk wat iedereen uh, zelf zit er op een randje wol in. Kijk, we moeten uh, weer gaan breien. Pe Wilhelmina pepermunt. Kijk, we worden toch een beetje afgezet, hè, met het afzetlint. afzetlint. Wat wat uh, wat actueel. Ja, Of zit dat er gewoon ieder jaar, jaar in? Ja, eigenlijk? Nee, nee ieder, ieder jaar is het anders. Wat een jolige dames zijn jullie. Brabantse. Ja. Ja. Brabant. <laughs> ja, ik bedoel, wij houden van Brabantse gezelligheid. En wij vinden het Koningshuis geweldig. Dus, nou ja, we maken er wel van. Nou sprak ik vanmorgen met die twee heren die daar staan. Die zeggen, en met die oranje trui daar. Die zegt, dat is de mooiste plek. De beste plek. Ja, ja dat voor het. hun. Maar wij staan ja. bij de klok. Oh hier ja, onder de klok. Dan kan je zien hoe laat het is. Precies, dan weet je precies hoe laat het is. Dames van de tijd, hè? <laughs> Nee, wij vinden het, uh, dit is voor ons de beste plek. En uh, nou, een ding. Veel plezier, dames. Zelfde, hè? En levende koning, hè? Zo so is het. Hoezé, hoezé, Kijk. Nou, met dat veel plezier uh, komt het wel goed volgens mij, Mark Robin. Dank je wel. En uh, wij weten dat Mark Robin uh, nu verder reist... naar uh, vanaf Paleis Noordeinde naar de burgemeester van Den Haag... met de vraag of die goed voorbereid is. Tot straks.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 Q helpt telefonisch, online of bij u op de zaak en zorgt dat u snel verder kunt. Maak kennis met onze Q-experts op kpm.com/q. KPN doet het gewoon. Expert is jarig en viert dat met supersterre deals. Daarom geeft Expert morgen 20% korting op het Bosch winkelassortiment met onder andere koelen, wassen en nog veel meer. Dus alleen morgen bij Expert 20% exclusieve korting op Bosch. Expert begrijpt het. Denkt u dat u de eerste vrouwelijke premier van Nederland wordt? Durf te denken. Lees NRC Handelsblad nu vijf weken voor maar 10 euro. Ga snel naar nrc.nl/ja. Inderdaad, nrc.nl/ja. Elk jaar worden 2 miljoen landgenoten doodgeschoten. En een nog groter aantal landgenoten wordt aangeschoten. Eenden, duiven, hazen, fazanten en konijnen blijven gewond achter met kogels in hun lijf. Dat moet stoppen.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 Ja, want zeggen dat je goedkoop bent is één, maar het ook durven garanderen is wat anders. Hallo, laagste prijsgarantie. Dit is Radio 1. Half negen, het NOS Journaal, hier is Dorot Megens. Ruim 80% van de Nederlanders denkt dat het regeringsbeleid de crisis erger maakt. Dat blijkt uit een peiling van Ipsos in opdracht van de NOS, naar de aanleiding van Prinsjesdag vandaag.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 De prijzen van tabak blijven gelijk. Volgens het Algemeen Dagblad heeft het kabinet de geplande accijnsverhogingen teruggedraaid. In het regeerakkoord was een extra heffing van 9 cent voor volgend jaar afgesproken. Maar bronnen zeggen in de krant dat dat niet doorgaat. De beslissingen zouden zijn genomen onder druk van lobbygroepen... waaronder tabaksverkopers en pompstationhouders. Die zeggen dat consumenten bij een accijnsverhoging massaal de grens over zullen gaan... om daar sigaretten te gaan kopen.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 De Mexicaanse badplaats Acapulco is door de tropische storm Manuel volledig van de buitenwereld afgesloten. Honderdduizenden mensen onder wie zo'n 40.000 toeristen kunnen de stad niet uit. Alle uitgaande wegen zijn geblokkeerd door overstromingen en door aardverschuivingen. En ook het vliegveld in Acapulco is gesloten vanwege ernstige wateroverlast. Bij stormen in het weekend in Mexico zijn zeker 34 mensen om het leven gekomen. Dat zijn de hoofdpunten. Het weerbericht van Weerplaza.nl We gaan weer naar Ben Landkampen. We hoorden net wat vrolijke dames op bezoek bij Paleis Noordeinde... in verband met Prinsjesdag in Den Haag. Um, je zei eerder al, het gaat waarschijnlijk regenen. Het blijft niet droog in Den Haag. Dus regenjassen mee vandaag in Paraplus. Ja, lijkt me heel verstandig. Er trekken op dit moment al een aantal buien. Met name over de kustprovincies. Later vandaag trekken ze ook verder landinwaarts. En daarmee is het nog niet gebeurd. Want in de loop van de dag zal het zonnetje ook gaan verdwijnen. En dan komt er vanuit het zuiden uh, ja, wat langduriger uh, regen. De rest van de week blijft het ook uh, vrij wisselvallig. Een aantal buien, maar ook wel wat zon. In het weekeinde dan gaan we de zon veel vaker zien. En uh, dan wordt het ook warmer, een graad of 18. Jelk mm, ben, dank je. Maar die regen vandaag helpt niet op de weg, Kees Paks. Nee, want die 200 kilometer hebben we wel aangetikt. En uh, de problemen zitten in het midden van het land op de A1. Na een ongeluk en wat pechgevallen. Richting Amsterdam staat 10 kilometer vanaf Laren tot aan knooppunt naar de berg. En daarachter op de A6, stad Muiden, 9 kilometer. En dat staat tussen Almere Buitenwest en Almere Poort. Op de A1 zijn wel alle rijstroken weer open. Het tweede probleem, dat is de A73, Maasbracht richting Nijmegen. 10 kilometer file tussen Kuik en Wiegen. Er is inmiddels wel weer één rijstrook open. Uh, wie onderweg is naar Nijmegen vanuit het zuiden... kan voorlopig beter via de regio Eindhoven rijden. En vanwege lange fiets ongeluk op de ring van Antwerpen... bij Merckse berichting Gent... kan het verkeer vanuit Nederland voorlopig nog beter opbreiden... via Roosendaal en Bergen op Zoom. Twitteren, dat mag weer in Iran. Nou ja, soms mag het weer. Onze correspondent heeft er ervaringen mee. En pensioenen en premies. Het kabinet is er van alles mee van plan. Maar het kabinet gaat daar niet alleen over. Gaat het nou omhoog of omlaag de komende tijd? Hoort u zo.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 De pensioenpremie voor ambtenaren gaat volgend jaar omlaag, werd gisteren bekend. En daardoor stijgt de koopkracht voor de ambtenaren en ook de docenten trouwens met 2 Daar gaan we zo over praten met pensioendeskundige Job Rietmulder. Goedemorgen. Goedemorgen. Rietmulder, voor ambtenaren de pensioenpremie dus omlaag. Is het hek nu van de Dam gaat de premie voor de rest van Nederland dan uiteindelijk ook omlaag? Ja, dat is een lastige. Dat hangt van veel zaken af... Allereerst de premies kunnen omlaag, omdat we ook minder pensioen krijgen. We gaan later met pensioen, ja. we bouwen we minder sparen. pensioen op. En dan, hè, we, ja, we kunnen wel sparen. Dus dat betekent, die premie kan omlaag. Anderzijds, er is druk dat die premie omhoog gaat. Hè. Pensioenfondsen, ABP, waar het hier ook om gaat... Euh, moet porten, pensioenen zelfs kort, omdat er te weinig geld in kassen zit. Dus er zijn twee tegengestelde bewegingen. Enerzijds, we bouwen minder pensioen op, premie kan omlaag. Anderzijds, pensioenfondsen hebben meer geld nodig. En die afweging zal elk fonds, zal alle sociale partners... in alle situaties apart moeten wegen... En fondsen ook gehouden zijn, omdat evenwichtig... Eh, gepensioneerden worden geraakt door kortingen... actieven worden geraakt door hogere premies. En die belangenafweging, dat is een complex spel... van, van alle betrokkenen bij dat, eh, bij dat gebeuren. Hmm, wij hoorden eerder vanochtend in onze uitzending... Corrie van Breng van Advocabo FNV. Eh, die is niet tevreden, niet blij met deze regeling. Ze zegt, het is een sigaar uit eigen doos. Mensen kunnen minder pensioen opbouwen. Vooral jonge werknemers. Voor jonge werknemers is het ongunstig. Ja. Wat, wat vindt u daarvan? Ja, ben ik met haar eens. Het, is, het draagt vooral mensen die nog een lange tijd te gaan hebben. Mensen die al aardig wat zeg, 30, 35 jaar in de pot hebben opgebouwd. Die, die kunnen daar ook wat, wat mee spelen. Die kunnen wat later met pensioen, maar niet helemaal naar zevende. Na 67. Jonge mensen die hebben over de volle looptijd de, de, de klap van het lagere pensioen. Mensen zijn overigens wel eerder geïnteresseerd. Hè, al jarenlang nullijn, uh, slechte uh, loonontwikkeling te mm. verwachten. En als er dan uit een potje wat geld kan komen... zijn mensen daar wel gauw blij mee. Maar het is inderdaad. je bent een dief van je eigen portemonnee... want later moet je wel met minder pensioen doen. Ja, dat dus is het is prettig voor op de korte termijn. Dan krijg je wat meer in, in handen, geld in handen. Maar op de langere duur gaat het je uiteindelijk geld kosten. Want je bouwt minder Ja, ja in... in Exact. En de gedachte dat, dat, dat we als, ik geloof dat de het tweede vroeger het eerste land in de wereld zijn, hoe we ten aanzien van het niveau van pensioenen zitten hebben wij altijd op de lange termijn gedacht. En waar, ja, waar het uh, hemd lader dan de rok is... als de korte termijn toch ook roept om we willen consumeren... want die economie moet wel aangezwengeld worden... dan zie je dat de belangen wat gaan verschuiven... en dat, dat het premie-instrument op die manier wordt ingezet. Maar het is een sigaretijgendoos, me eens. Nou ja, en het is ook maar de vraag of andere fondsen dit kunnen. Ja. Andere fondsen die al jarenlang te weinig premie hebben gekregen... die zullen juist die druk, uh, die roep hebben om, om wat meer premie te krijgen. Dus ja. uh, het Centraal Planbureau heeft ook in de Stad vanmorgen met de Financieel Dagblad overigens... In de macro-economische verkenning aangegeven dat zij verwachten dat je minder pensioen gaat krijgen voor dezelfde premie. Dus de die ziet die beweging nog niet zo gebeuren. Dus als je dan de premie ook nog eens verlaagt, dan is dat vlek op vlek. Ja, ja zeker wel. Het is, een, het is een afweging, het is een keuze. Het is uiteindelijk uit het hele beschikbare ruimte voor loon, voor uh, eigen bijdrage, werknemers in het pensioen, werkgevers bijdrage in de pensioenregeling, dat samenstel van factoren, die afweging moet men maken. Ja. Aan de andere kant, meneer Rietmul, kun je dan zeggen, dan hebben mensen zelf beschikking over hun geld, kunnen ze zelf hun voorzieningen treffen. Maar zo schijnt het niet te werken. Het werkt over het algemeen niet zo. De, de, ja, we noemen dat spaardwang. Ik vind dat een beetje een vervelend lastig ouderwets woord. Maar de, de discipline om zelf te sparen en op de lange termijn te denken. Ja, doe dat maar eens als de kinderen nieuwe kleren nodig hebben. De boeken voor school betaald ja. moeten worden. Dan is, dan is de korte termijn jouw realiteit. En als pensioenman ja, ben ik een pensioengek. Maar niet iedereen die denkt op die lange termijn. Dus u spaart wel netjes daarnaast. <laughs> of, of die schoenmaker die op verkeerde schoenen loopt. Ja, dat zou ook komt kunnen. En daar een keer, keer over praten. Ja, okay, nou, ja dat zeker, is goed. Dat ja. ja, komt er ook voor. Um, wat is uiteindelijk uw inschatting? U zegt dat het, zal nog, het zal per fonds bepaald gaan worden. Maar als mensen dit horen en denken aan hun eigen pensioenfonds. Uh, zullen ze toch ook snel wat, wat duidelijkheid willen daarover? Hoe, hoe, op welke termijn denkt u dat daar duidelijkheid over komt? Nou, in feite moeten we over twee, twee fases denken. We hebben de eerste slag nu te maken, januari 2014. Dan gaat de pensioenleefde naar 67 fiscaal. De opbouw wordt iets verlaagd. Maar er is een tweede slag in aan. Dat is bij 1 2015. Dat is door de Tweede Kamer vlak voor het zomerreces aangenomen. De Eerste Kamer moet er nog over praten. En daar, met name die tweede slag, ligt de grote vraag op. Daar is ook uh, bijvoorbeeld die maximering van een pensioengevend loon... van een 100.000 euro aan de orde. Mm -hmm. uh, daar, daar wordt ook geld vrijgespeeld. En wat gaan sociale partners daarmee doen? En u vroeg net, ja, bij welke fondsen? Het, het fonds is eigenlijk een afgeleide van wat sociale partners met elkaar afspreken. Soms hebben die sociale partners ook in de fondsen weer een rol. Maar aan de onderhandelingstafel, daar gebeurt het. Dus de Corrie van Brengs van Deze Wereld. Daar gaat de keuze gemaakt worden. Kiezen we voor geld nu? Of kiezen we voor langetermijn solide pensioenregelingen... die ook nog een beetje geïndexeerd kunnen worden? Nou, en dat is een hele Dat laatste denk ik, als ik Corrie van Brengs zo heb aangehoord vanochtend. Meneer Joop Rietmilder, Pensioendeskundige, Dank voor nu. Tien over half negen. Er leek zich een mini-revolutie te hebben voltrokken in Iran. Gisteren konden ineens vrijuit worden getwitterd. En dat was voor het eerst sinds de zomer van 2009... toen de Iraniërs massaal de straat opgingen om te demonstreren voor meer vrijheid. En die demonstratie toen keihard werden neergeslagen. Toen was het ook voorbij met het getwitter. Maar, correspondent Thomas Erdbrink in Teheran gisteren kon het dus weer. En nu? Ja, nu weer niet. Oh. <lacht> nou, het was een korte revolutie. Precies. Nou ja, het, het, dat betekent niet dat er niet iets aan de hand is hier in Iran. Um, de afgelopen weken is er heel veel gesproken over het gebruik van sociale media, over Facebook, over Twitter. En dat komt allemaal door de nieuwe president Rohani. Die heeft tijdens zijn verkiezingscampagne in juli beloofd om de censuur op het internet op te heffen. En uh, de afgelopen weken zagen we opeens allerlei ministers Facebookpagina's openen. En ook op die Facebookpagina's in discussie gaan met, uh, met, uh, met andere Facebookpagina's. Gebruikers. Nou, daar kwamen natuurlijk weer reacties op van de Iraanse hardliners, en vervolgens was gisteren opeens um het internet vrij voor het eerst in, in lange tijd. Wat, wat niet betekende dat, dat alle sites er zo kon worden... maar in ieder geval wel Facebook en Twitter. Nou, dat deed heel veel mensen denken... Uh, dat er toch een beslissing is genomen om die, om, die, om die pagina's te openen. En het zou best kunnen uh, dat, uh, ja, dat zo'n soort beslissing nog steeds gaande is... maar dat dat met horten en stoten gaat. Ja, want tot nu toe gebruikte uh, um, Iraniërs speciale software of, of, om toch bij Twitter ja, te betreft. kunnen? Hoe ging dat? Nou, je kan het je in Nederland bijna niet voorstellen. Maar, uh, hè, waar je in Nederland gewoon met je telefoon op, op Facebook kan. En op Twitter uh, moet, je, moet je hier uh, van achter je computer een, een soort tunneltje digitaal tunneltje graven... ...naar een ander land, om dan via dat land... ...het internet op te gaan. Die software, dat heet... ...VPN, dat is een virtual private network. Uh, en een heleboel Iraniërs ...gebruikten dat de afgelopen jaren... ...maar de Iraanse staat werd ook steeds beter... ...in het stoppen uh, daarvan. Nou ja, nogmaals, die nieuwe wind... ...die nu is gaan waaien in Iran... Uh, ...zal er misschien toe doen leiden... ...dat er toch meer ruimte komt... Uh, op, het, uh, ...op het internet... ...en dat deze revolutie dus... ...daadwerkelijk wel uh, met en stoten dan wel, eh, toch eventueel plaats zou kunnen vinden. Ja. En hoe was het, Thomas gisteren, toen het even kon, werd er toen onmiddellijk volop getwitterd? Ja, er was echt een soort juist stemming, alsof een soort de, de digitale Berlijnse muur naar beneden was gekomen. Mensen uh, gingen aan de lopende band het Facebook op... of Facebook op twitteren. En gingen elkaar op bellen van ja, wat is dit? Wat is er aan de hand? Dus dat was een heel opgewonden stemming de hele dag. En dat komt nogmaals echt met name... omdat Rouhani heeft beloofd dat hij, dat hij het internet vrij wil gaan maken. En mensen wachten erop. Dus aan de andere kant gebeurt het niet, dan zal de teleurstelling heel groot zijn. Ja, het is te hopen dat het straks dan weer werkt... dat de Iraniërs weer mogen twitteren en facebooken. Thomas Erdbrink in Teheran, dankjewel. Kees Kwaks, toch wat meer files dan verwacht. Dat heeft volop te maken, vermoed ik, zomaar met de regen, of niet? Ja, ook vooral met ongelukken, Lara. De hoofdrollen vanochtend werden gespeeld door de A1 richting Amsterdam. Er staat nog 12 kilometer tussen Soest en Muidenberg. Het was een ongeluk en een pechgeval. Alle rijstroken zijn alweer weer een tijdje open... Uh, het gevolg is ook uh, lange file op de A6, ledenstad Muiden. Vanaf Almere Haven tot, eigenlijk vanaf knooppunt Almere tot Almere Haven, 6 kilometer. En dan nog eens 2 kilometer bij Muidenberg. Het tweede feit was de A73. Het ongeluk vanuit Maasbracht naar Nijmegen bij knooppunt Neerbos. De rijstrokken zijn eerder vrijgemaakt dan gedacht. Dat is goed nieuws, maar nu is slechte nieuws. Ze staat er wel 10 kilometer vanaf Kuik tot aan knooppunt Neerbos. En, uh, Vertraging bij Antwerpen onderweg naar Gent op de E19. Gebeurt een ongeluk bij Merksum. Er staat een lange file. Verkeer vanuit Nederland kan voorlopig nog beter omrijden via Roosendaal en Bergen-op-Zoom. Durft u het aan en wilt u er wel aan uw vingerafdruk afgeven aan een telefoonfabrikant? Roland Stekelenburg, onze internetspecialist, geeft u straks advies. Het NOS Radio 1 journaal Elke dag het nieuws uit binnen- en buitenland. U hoorde Mark Robin Visser eerder vanochtend bij Paleis en Nu is hij bij een ander paleis, het Es-Paleis. vermoed ik zomaar. Het S paleis <lacht> Nou, ik heb er al wel een hele op zitten zo hier in Den Haag, hoor. Meneer Van Aartsen niet, want die kwam net aan fietsen. Goedemorgen. Goedemorgen. Heeft u nou ook een eigen burgemeestersfietsenstalling? Nee, uh, ik heb gewoon hier, we hebben hier een publieke stalling. En uh, daar sta ik in. Oh, oké. Okay ook een vast, een, geen, geen vaste plek? Geen vaste plek. Goh. Soms is er geen plek. Nou ja, dat, het geeft niks. Dat, dat overkomt iedereen toch? Maar vandaag nog wel op deze Prinsjesdag? Uh, ja, want uh, ik had het idee dat veel ambtenaren ook nog moeten komen. Uh -huh. Zegt, hoeveelste is het nu eigenlijk voor u? Uh, als burgemeester is dit volgens mij de zesde. Ik heb niet geteld, maar ik heb natuurlijk uh, uh, eerder als politicus, als minister... Ja. vele Prinsjesdagen meegemaakt. Hoe kijkt u daar nou naar? Ja, het is een heel aparte. Kijk, voor Den Haag is het natuurlijk een hele mooie dag. Uh, de hele, het hele land komt naar Den Haag. Het is altijd toch een mooie dag. Het is een feestelijke dag. Uh, en ja, staatkundig is het natuurlijk heel belangrijk. Ja. Uh, ik kijk eventjes naar binnen. In het IJspaleis, in de, hier bij de hoofdingang, worden allemaal metaaldetectoren ja. geïnstalleerd. Ge, ge ja, vanavond is hier een debat met uh, de fractievoorzitters... over de troonrede en de miljoenennota, Naar ik aanneem. Daar is de heer Wilders ook. En zoals u weet, zodra de heer Wilders komt... dan moeten we alles uit de kast halen. Er komen de metaaldetectoren uh, voorschijn. Exact, plezierig vind ik het niet, maar het nee, moet. Nee. Hoe ziet uw dag er nou, uh, nou uit? Nou, het begint met een bezinningsbijeenkomst hier in de, in de grote kerk. Uh, van de religieuze gemeenschappen in Den Haag... staat een hele mooie bijeenkomst. Uh, dan, heb, dan ga ik vervolgens uh, de G4-burgemeesters... Uh, en de colleges van, van burgemeester en wethouders... van uh, de grote vier gemeenten ontvangen. Uh, hebben jullie dan nog uit, een ander rondje met z'n vier en zo? Nou, dat hebben we vorige week oh. gehad of twee weken Hoe geleden. Hoe was dat? En dat, was, dat liep heel goed... Met allerlei ideeën die wij weer als Grote Vier gemeente hebben om de economie wat aan te zwengelen. Dan vind ik dat de G4 nou ja, voorop loopt, zou je kunnen zeggen. Ja. Een beetje Keniaans denken vanuit de Grote Vier. Mer merken wij daar nu ook al iets van? Nee, dat de G4 nu nog voorop loopt? merken we nog, nu niks nog van. niet. Wanneer gaan we dat, we dat merken? Nou, nu nog niet. Als u in Den Haag rijdt, veel mensen klagen er ook over. Ja. Dat er enorm veel wordt geïnvesteerd in de infrastructuur van de stad. Dus veel ligt open. Bijvoorbeeld ja. de Bosbrug. Ja. Ook belangrijke Prinsjesdag dat we die nu niet hebben. Maar goed, dat betekent werk voor mensen. En ik denk dat we daar als G4 plannen voor hebben. En ik hoop dat het kabinet daar hebben binnenkort ook overleg met het kabinet over. Die pakt, zal ik maar zeggen. Ja. En als dat dan niet gebeurt? Gaan jullie dan zelf aan de, aan de slag? Ja, dat is het beroemde als gedoe. Ik, ik, ik ben oh, wel ja. optimistisch over een aantal bewindzieden in dit kabinet. Ja. Ik denk aan de minister van Economische Zaken meer in het bijzonder... die volgens mij daar oren naar heeft. De G4 wachten af. Nou, nee, wij hebben plannen, dus ja, wij zijn maar u wacht af. actief En we gaan met het kabinet erover praten. Ja. Ja. Oké, okay, dat is uw programma van vanochtend. En, en dan verder? Ja, natuurlijk uh, troonreden uh, ja. in de ridderzaal. Maar daar kijk ik hoofdzakelijk op mijn uh, telefoon hoe het loopt met de stoet. Ja. Want uh, ja, daar heb ik natuurlijk toch wel weer een bijzondere verantwoordelijkheid ja. voor. Dan ja. hebben we de beroemde borrels hier in de stad. VNO, en ik, ik weet ook niet allemaal wat het allemaal is. Tot en met ongetwijfeld milieuorganisaties. Ja. Zo, dan weet ik niet of die dat eigenlijk doen. Nog eens een idee voor ze. Dan is er, ja. uh, hebben we hier ontvangst. Nou, af, en, en, en zo voor. gaat het door. Leuk, maar... Ja, ja zo'n mooie dag... Veel Goeien plezier. Dank burgemeester u wel. van Aardsen. Dank u wel. Wordt wat afgeborreld vandaag in Den Haag. Je hoorde dat? Burgemeester Aardsen bij Mark Robin Visser. Ik put it down in I can. Because know that I can, hoort u van Andy Burroughs. Het nieuwe topmodel van de iPhone heeft een vingerafdrukscanner aan boord. Dat heeft de Apple vorige week bekendgemaakt. We hebben er ook aandacht aan besteed. Hoe zit dat eigenlijk met de veiligheid? Wie kan straks over jouw vingerafdruk beschikken? En waar gaat Apple het eigenlijk voor gebruiken? Verschillende experts vragen zich inmiddels hardop af of dat wel zo'n goed idee is om je vingerafdruk in bewaring te geven bij een Telefoonfabrikant. Veel vragen. Laten we eens kijken of onze eigen internetanalyst Roland Stekelenburg daar uh, antwoorden op heeft. Roland, goeiemorgen. Goedemorgen. Fijn dat je er bent. Die vingerafdrukscanner op de nieuwe iPhone. Waar kan je dat voor gebruiken? Ja, Apple heeft het geïntroduceerd als een extra veiligheid eigenlijk... voor de gebruiker. Je kunt in plaats van... nu moet je een pincode intoetsen om je telefoon te unlocken... voordat je hem kunt gebruiken. Het idee is dat je straks gewoon een vinger op die knop kunt leggen... en dat die dan vanzelf opengaat, zeg maar. Daarnaast wordt hij gekoppeld aan je account... wat je in iTunes hebt of in de App Store. Dus je kunt applicaties of muziek... kun je daar ook mee betalen. Nou, ik zei al... Uh, het wordt geïntroduceerd als iets wat vooral makkelijker is... maar ook veiliger. Want als je toestel natuurlijk gestolen wordt... Uh, ja, dan is het toch een stuk lastiger om er iets mee te doen. Ja. Er zijn zorgen geuit. Door wie bijvoorbeeld? Jan, dat is, begint een flinke rij van mensen te worden. Onder andere de, de officiële Duitse en Zwitserse autoriteiten. De, de privacywaakhonden daar. Maar ook uh, allerlei experts die eigenlijk zeggen... Ja, weet wel, waar beginnen we eigenlijk aan? Hè? Uh, je geeft je uh, vingerafdruk, je zei het al in je introductie... in bewaring bij een telefoonfabrikant. Maar vingerafdrukken zijn niet geschikt voor alledaagse identificatie... zeggen ze eigenlijk. Hè? dat daar moet je je hele leven mee doen. Dus kijk er nou mee uit. Want uh, weet je wel, als daar iets mee gebeurt... en uh, iemand kan dat kraken of jouw vingerafdruk... Uh, uh, kom beschikbaar voor andere partijen. Nee, ja, je niet weet... te hopen je hele vinger. Nee, nou dat hebben ze. Apple heeft al gezegd dat met een afgehakte vinger is die oh. iPhone niet een lokker. Of ik weet niet of Apple het gezegd heeft, maar misschien een andere beveiligingsexperten. Mm. Dat heeft met de warmte te maken te zijn. of zo. Uh, maar we hebben ook net die NSA-affaire gehad, de Snowden-affaire. Uh, wie garandeert jou nou dat uh, ook de Amerikaanse geheime dienst straks niet over jouw vingerafdrukgegevens... Maar wat zouden, uh, schik... Want dat begrijp ik niet. Wat zouden die daarmee kunnen dan? Nou, je, uh, uh, als je Amerika binnengaat, bijvoorbeeld, word je, ja. word je nu ook gescand op je vingerafdrukken. Uh, hoe, ze kunnen straks weer precies zien wie een telefoon misschien wel gebruikt. Het zit al in een bestand van de Amerikaanse overheid. Uh, dus ja, in toenemende mate komen ze natuurlijk steeds meer over je te weten. En uh, ja, is er een garantie dat dit weer niet terechtkomt bij partijen die jouw privacy daarmee... Ja. Um, ja, bedreigen, inperken. En het zou ook zomaar kunnen zijn... dat er uh, in de toekomst steeds vaker gebruik gemaakt wordt... van uh, vingerafdrukken om je te identificeren. Jij hebt het nu al over uh, de vliegvelden in Amerika. Ja, nou, we, we gaan daar. natuurlijk naar biometrische identificatie. de mate. IRIS-scans staan ook al gewoon op Schiphol... Um, dus ja, het is een hoog niveau van veiligheid... waarvan je af moet vragen of dat in een telefoon hoort. En daar nee. worden steeds meer zorgen over gehuid. Apple zelf heeft ook al gereageerd. Die heeft gezegd, nou, maak je geen zorgen. We gaan die eh, vingerafdrukken helemaal niet in de cloud neerzetten. Hè. Die blijven op jouw telefoon, versleuteld in de chip zelf. Dus het is helemaal niet zo dat dat door iemand gekraakt kan worden... of iemand erbij kan... Daarnaast hebben ze gezegd dat onafhankelijke app-ontwikkelaars hier nog geen gebruik van kunnen maken. Dus het is niet zo dat iedere partij die nu een appje gaat bouwen... jouw vingerafdruk daar iets mee kan gaan doen uh, in zo'n app. En uh, ze hebben nog wat extra veiligheidsmaatregelen gedaan. Dus je moet elke 48 uur je telefoon nog steeds met je pincode een keer unlocken. En als je hem helemaal opnieuw opstart, uh, moet dat ook. En, en heb je de keuze? Kun je ook zeggen, nee, ik gebruik die, die vingerafdruk niet? Ja. Je moet hem eerst inrichten. Dus je moet eerst je vingerafdruk nemen... en hem dan koppelen aan een pincode... en dan vanaf dat moment werkt het. En, maar ja, er wordt natuurlijk wel steeds om gevraagd. Dus uh, ze helpen je wel zeg maar, om, uh, om dat te doen. Goed. Nog even kort naar Prinsjesdag. Uh, Roland, jij hebt nog wat tips over hoe we dat kunnen volgen? Nou, ik zag toevallig de, de tablet-app van de Rijksoverheid. Van, die heet Rijksfinanciën. En die mm. vond ik eigenlijk toch wel heel erg goed. Die is er voor Android, voor Android-tablets... En, en, en ook voor de iPad... Daar kun je de, de rijtour, de route, animaties. maar straks ook alle stukken. En analyses van de cijfers, ook helemaal grafisch. Dus ik vond dat een hele mooie app die misschien even de moeite waard is. Nou, kijk eens aan. En ook natuurlijk via de app van de NOS, alles te volgen. Ook een live blog op nos.nl. Ik wens u veel plezier ermee. Dankjewel, Roland. Het NOS Radio en Journal Media Overzicht. Salarissen van ambtenaren kunnen omhoog... maar dan moet er wel ingeleverd worden op de secundaire voorwaarden... schrijft Binnenlands Bestuur op basis van de macro-economische verkenningen... van het CPB. Die kwamen natuurlijk eerder naar onderbuiten. Er zou dan bezuinigd moeten worden op reiskosten verlof- of studieregelingen. Met deze mogelijkheid is nog geen rekening gehouden door het CPB... bij de doorrekening, want het moest eerst nog met vakbond in de CAO geregeld worden. Een Nederlandse vrouw staat met haar Amerikaanse geadopteerde dochter... voor op de website van CNN. aantal adopties van Amerikaanse kinderen door buitenlanders... en dan met name door Nederlanders, stijgt. Volgens CNN is dat te verklaren doordat de ouders in Amerika... inspraak hebben over waar hun kind heen gaat. Ja, Nederland als bestemming met vakanties in Frankrijk of Zwitserland... spreekt tot de verbeelding. Het helpt ook dat Nederlanders, in tegenstelling tot Amerikanen... niet specifiek om een blank kind vragen. Een Nederlandse vader vertelt aan CNN dat hij verbaasd was... dat hij makkelijker een kind uit Amerika kon krijgen... dan een kind uit Colombia of China. Vandaag de derde dinsdag in september. Hoera, hoera.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 Live vanaf het Binnenhof. Hij nou, ik sta aan de kant van de Tweede Kamer schuilend voor de Ridderzaal. Met de rijtour, de troonrede, de Gouden Koets, Paleis Noordeinde en de Miljoenennota. Wij gaan bezuinigen, dat merken we allemaal. Vanmiddag vanaf kwart over twaalf, Prinsjesdag 2013. Met koning Willem-Alexander. Hoera! Op Radio 1, het nieuws van alle kanten.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 Alles klinkt mooier in het concertgebouw. Ook Angela Giorgio op 24 september, de wereldberoemde operadiva. Koop snel uw kaarten op concertgebouw.nl.